De vereniging spreekt zich niet uit over een algemeen prikadvies voor kinderen. Ellie vindt dat kinderen niet moeten worden gebruikt als instrument... omdat te veel volwassenen zich niet laten inenten. Rusland heeft plannen om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen... met mogelijk 175.000 militairen. Dat meldt Amerikaanse media op basis van bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Uit satellietfoto's zou blijken dat er veel Russische militairen... bij de Oekraïnse grens aanwezig zijn... De Amerikaanse president Biden waarschuwt dat hij maatregelen voorbereidt... om het zijn Russische collega Poetin heel erg moeilijk te maken Oekraïne aan te vallen. Rusland doet de invasieplannen af als geruchten. Beide presidenten bellen binnenkort over de kwestie. De financiële schade door oplichting bij online daten is dit jaar fors toegenomen. Volgens de fraudehelpdesk stond de teller op 1 november al op bijna 6 miljoen euro...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 En heer. Ja? Wij herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden. Nee, zeker. Oh. Je vindt het zo beter hoe zeg. Dolf, ga eens even weg. Idioot, gewoon. Het is nog donker in Nederland. Hierin ja, zeker. Is wij morgen, zitten. Maar de kerstverlichting begint al te hangen hier en daar. Ja, ik, die spijkers zijn hier nog niet benut. Nee. Die hier al een jaar lang gewoon op, eh, op, wat is dat, 10 centimeter afstand van elkaar hangen? Nee, 20 is het. 30, denk ik wel. 30 centimeter. Ja. echt Door een precies timmerman in de kozijnen geslagen. Geramd. Geramd. Ah. Echt. Ik mijn hard draait om ik denk, wat? Ik, echt in mijn zomerhuisje ben ik al, al maanden bezig om alle gaten Alles dicht te krijgen. gaten strijken. Glatte strijken. <laughs> en nog een keer eroverheen. Weer schuipje, nog een keer. En hier is hoppakee, gewoon spijkers in de kozijnen. Want die, die verlichting moet één keer per jaar hangen. Nou, die hangt straks ook weer. Gezellig. Ja. nou ja, goed. Morgen is het Sinterklaas natuurlijk. Gaat er ja. nog iets aan doen? Nee, ik ga straks iets in een bus gooien, eventjes. Maar, in een bus gooien? Ja. Collecte? Een cadeautje. oké. Okay. Okay. Maar voor de rest, uh, nee hoor. Ben je van de lachende vijver? lachende kikker? De speelgoed, de speelgoed vijver? Van de lachende kikker? Ja, zoiets? De speelgoed kikker, de lachende vijver? Ja, ik weet het. Ja, eigenlijk geen ja. die vijver, weet ik veel. Maar lacht zich oh, grap. Ik ben daar niet van. Nee. Maar die zijn wel heel druk. En ook die je uh, mor met die Simi Saya van Schaik. Die, nee? uh, het is ook al enorm druk met overal cadeautjes regelen en zo. Ik denk, wauw, die mensen hebben toch gewoon energie? Dat wil je niet weten. No. Knap zeker. hoor. Ik ja, wel, uh, ja. Maar goed, ik, ik zat gisteren nog even naar het nieuws te luisteren... en hoorde ik dit. Was even in de war. Duizenden extra plekken voor Wat? asielzoekers zijn er nodig, extra... zegt het COA. Gemeenten huh? die al opvangen vinden dat andere gemeenten nu een keer aan de beurt zijn. Wacht even, ja. duizend, ja. duizend, duizend ex, extra plekken voor, voor ic -beden? Oh nee, het ging over asielzoekers. Ik was ja. helemaal in de war. Ik stond helemaal op het verkeerde spoor. Ik was aan het luisteren. Ik denk, dat gaat weer over die bedden, weet je wel. Ik heb het de hele week heb ik natuurlijk het nieuws zitten volgen. En elke keer dacht ik mezelf, oh ja, nou even kijken wat het nieuws is. Ik kon echt zo zeggen met nieuws luisteren. Gewoon versneld. Oh, weer corona. Weer corona. Weer corona. Dan denk ik, nou laat maar. Ja. Je, elk, elk televisieprogramma heb ik zeg maar aangezet... en later teruggekomen en vooruitgespoeld. En elke keer dacht ik, oh ja, ik zie nog steeds naald in beeld. Ik zie nog steeds eh, IC-bed, ik zie nog steeds ziekenhuis. Oh, een stukje over... Uh, wat ging het over? Gorspot. Dat vond ik nog wel leuk. Oh, dat is okay. me bijgebleven. Ja, ja en toch... toch Eigenlijk nou ja, dan, dan maar even de machtsvinger. Dat is ook eventjes afleiding. Ja, om na, om ja, naar ja, zonniveau te dalen vind ik ook wat, hoor. Ja, sorry. sorry dat, maar, ja. Dat, dat ga ik nou ook echt niet doen. Gaat, het ver? Ja, Gaat het echt te ver. Dus ik vond het wel verrassend... Eigenlijk iets over asielzoekers. En wie gaat opstaan als gemeente om iets van 13.000 bergen ter beschikking te stellen? Team Park is maar regels de opening van het vrijdagprogramma. vijf uur. Precies. Maar dan kan je eerder, zeg maar, heen gaan. Dan kan je, zeg maar, om vijf uur ochtends al heen gaan. En dan kan je uh, al vroeg dat teampark ingaan. Ja, gasten, waar zijn we nou mee bezig? Dat, dat, die, dat Voetbal ook, weet je, dat gaan ze dan om vijf uur gaan ze dan sporten, gaan ze trainen. Wat, wat zijn die regels dan nou voor? Om ja. je daaraan te houden. Ga dan niet allerlei andere regels bedenken. Dan, je, dan gaan we gewoon eerder sporten. Ja, ga ik op mijn werk gaan sporten. Nee, het is natuurlijk om gewoon dan helemaal niet te sporten. Want dat is veel beter en veel gezonder. Maar nee hoor, gaan we ons weer helemaal in allerlei bochten vingen... op andere tijdstip iets te gaan doen. Dat is niet de afspraak volgens mij. Want dan moet de regering weer andere regels gaan bedenken. Want iedereen heeft een creatieve oplossing bedacht om toch bij elkaar te komen. ja, ja. Ah. ja, ja. Wat een stelletje. En dan worden ze nog op handen gedragen. Ook. Wat goed dat jullie om vijf uur zullen gaan sporten. Nee, dan kunnen er toch weer besmettingen plaatsvinden. Oh, vermoeiend. Hè? Die, gewoon die mensen. Vermoeiend. Blijf thuis hier buiten. Gewoon niks te zoeken. Ik nou zie hier trouwens is... een prachtig artikel. Er is uh, de Tsjechische president, Milos Zeeman. Ja? Het is niet, niet van die winkel hier hoor. Nee, nee, nee. <coughs> maar die is besmet met corona. Heeft creatieve oplossingen bedacht voor officiële activiteiten. Hij zit daar gewoon in een kubus een kubus met mondkapje op. Ook nog. Net alsof het überhaupt <laughs> nog die kant op kan. Het ja. is ruim anderhalve meter plus afscheiding. Maar uh, ja, hij moest iemand gaan inhuldigen. En hij zat dus zelf in de kubus. Ja, ik, en, ik, uh, maar hij is al 77, die man. En uh, hij staat bekend als een hevige roker en drinker. Oh, ja. En hij ja, zit ja. permanent in de rolstoel. Deed hij waarschijnlijk altijd al. Ja. Maar ja, hij zal uh, die kubus nog enige tijd gaan gebruiken... om mogelijke kandidaat ministers te interviewen en zo. Dus uh, ik vind het wel bijzonder. <laughs> ja, het, het is wel grappig. Ik kan me voorstellen dat hij, hij heeft de juiste manier gevonden. Ja, geloof ik geloof ook wel. Ja, al, wat je al roker bent. Ik voel wel een zekere afstand met hem dan. Ja. He, als hij dan in die kubus. In die kubus. Ja, ik kan me ooit toch herinneren. Uh, iemand in Alkmaar. Die, een vrouw die had iets bedacht. Die had echt zo'n tele helm gemaakt. En die was aan de bovenkant dan open. Oké. Ja, nee. En daar kon je dan mee over straat. Dat was, dat was minder belachelijk dan zeg maar. Dat is een mondkapje op. <laughs> nou ja. Minder belachelijk. Ik niet, ja. Ik keek ernaar en dacht van. Ja. En, en ze klonk dan af. Een beetje in zo'n uh, galm, zo, zo klonk ze dan. Dat ze natuurlijk ja. naar boven moest praten. Want aan de bovenkant was die helemaal open. Ja, dat was echt heel apart om te zien. Ik denk niet dat hij op de markt is gekomen. Want ik heb verder in Alkmaar niemand ermee zien lopen. Dus, ja, uh, ja, hij, ja. hij oefent voor, uh, voor goudvis. Goud haantje. Ja. Nou, goudhandje goud niet. Maar ja. ze kunnen er een beetje water in doen. Kan hij een beetje floten of zo? Ja, ja. Lijkt me ook wel wat, hè? Flo floten. Ja. Nou, ja, Flotende prima. president. Ja, ja goed. Uh, ik zie overal die, borden, die matrixborden boven de wegen in de staat. Blijf thuis. Heb je, als je niet op pad hoeft, blijf thuis. Nou, oh, goed idee. Is er eigenlijk nog protesten geweest? De man die er ook voor werd gebruikt was deze gast natuurlijk. Rotterdam doet niet meer mee. Fuck jullie allemaal. Fuck you, met je 2G. Gooi het maar uit, jongen. Elke keer als het over die demonstratie ging in Rotterdam... dan kwam die gast ervoor, Echt leuk, gewoon. Die is gewoon heel populair geworden. Ja. Ja, ja, dus, ja, uh, ja. nou ja, goed. dus is of hoop over te doen. Goed, het is uh, Toepak Lijftijd met Tine Slapgehouden, hoor. Uh, en hier en daar ook uh, stukjes uh, interessante materie. Ja, een geschiedenis ja, weer. een stukje geschiedenis. Ik heb weer echt eindeloos veel zitten, verlezen, zitten lezen op uh, 4 december... Ja, en ik bied, ook. En wie er ook jarig was, was ook best wel interessant eigenlijk. Eerst even lekker rustig stukje van muziek. Nou, oh. nou. Oh. Oh. Oh. Wat is dit joh? The reflect.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 And I'm sorry I let. It. Leuk wordt het, Louis Tomlinson. Maar heeft hij toch een bekende stem? Yeah. Ja. Nou goed, dan lees je zelf in. Ah, oh, dit is Louis William Tomlinson. Right hij is geboren als uh, Louis Troy Austin. Om het al een keer allemaal verwarrend te maken. En hij is singer-songwriter. Hij werd beroemd in 2010. De met deelname aan de televisie... Uit Lenteprogramma natuurlijk, The X Factor. Ah. En uiteindelijk ging hij samenwerken met Harry Styles, Liam Payne en Liam Horne. Eh, oftewel, One Direction. Hij komt uit One Direction. Weet oh, je okay. wel, Harry Styles is groot. Dit klinkt ook best aardig. Ja, hij heeft een zoet stem. Zeker wat die anders uh, noemen? Nee, en uh, dat had het over habits. Nou, voor van zo'n artiest weet ik wel meestal wel wat de bad habits zijn. Ja. <laughs> Drank en drugs, toch? Ja, ja daar had het het over, hè? Straks nog even een verhaal ja, uit de geschiedenis, gaat het even over, hoor? Over een van de Beach Boys. Eén van de Beach Boys, ja, ja, ja, echt, ja. echt, echt te sukkelig voor woorden gewoon, weet je wel? Ik kan me nog herinneren die verhaal van. Uh, Jim Morrison van de Doors, dat die echt op handen werd gedragen en als je hem dan nou zag af en toe ook dat je denkt, jezus gast, je kan niet aan je benen staan gewoon, gewoon, ja. weet je wel? Ja, en ja, ja. word je aanbeden door, door vrouwen, wat een wat slapzwans gewoon, weet je? Ben is dat tegenwoordig steeds zo onder de jeugd? Dat je denkt van, ik weet het ook niet, maar ik, ik heb ook uh, gisteren ook zitten kijken naar Led Zeppelin en die gasten die liepen dan echt, die waren echt een graatje mager, ja? en die liepen dan alleen maar in, in een van de tuttig bloesje aan dat je denkt dat is een meisjesbloesje, weet je, ja, ja, ja, ja, en dan liepen ze daar een beetje Stoer te doen, terwijl ze eigenlijk volgens mij zo helemaal doorgesnoven waren. Weet ik van wat allemaal. Echt. Ja, Man. ja, straks daarover. Die Bonham, die uiteindelijk in 1980 uh, overleed. En Led Zeppelin was uiteindelijk ten zielen... Goed, is ja, daarna nog wel een beetje leven ingepompt ge, in natuurlijk. Ja, ik natuurlijk. zag wel concerten van veel later weer. Ik denk, ja, klopt. Hey. Ja, uiteindelijk is wel weer de, de zoon van Bonham is gaan drummen. Ja, Hij had het ook met een ja. paplepel ingegoten wel gekregen. Dat is leuk om te, te, te zien. Dan maar weet er... je, doe jij vaak boodschappen zelf? Of, laat je, of heb je daar personeel nou, heb, voor? Nou, ik heb er personeel voor. En die, die haalt in één keer echt twee hele grote zakken of dozen. Geen plastic zakken. Sorry dat ik er weer over begin. Heel goed, ja. Maar, eh, en die moet ik dan van de fiets aftassen. En hoe, die heel op die fiets heeft gekregen. Daar snap ik helemaal niks van. Ja. Ik krijg ze met moeite van die fiets af, joh. Dan, dan, dan komt ze met die fiets voor de deur staan en belt ze aan en zegt... Ik heb even hulp nodig. En dan zegt ze van, ik heb een... Hallo? Komt er iemand naar beneden? En dan drijf je in woningen. Dus dan moet ik tillen, joh. Dan moet ik echt de rest van de avond zit ik op de bank. Met een hele met de, zere rug. Met een vraagteken. Hoe krijgt ze me op de... Om die fiets niet ja. thuis. Hoe heeft je dat nou gedaan? Nou, ik heb gisteren gewoon lekker wij laten bezorgen. Dat is oh ja. ook wel heel fijn. Maar hoe, hoe, wat, waar gaat dit over? Ja, over het koopgedrag van mensen die in de winkel. Het schijnt als jij in de supermarkt. Uh, een gewoon karretje hebt. zoals we je, je die kennen met een normale rechte uh, handvat. Zeg ja? maar. oh jee. Dat, uh, die we zo keurig aan het schoonmaken zijn steeds. Ja? Dat uh, de standaardwagen die uh, activeert. dus de tricepspier van de arm. Maar een nieuwe wekelwagen met parallele handgrepen. zoals die van een kruiwagen. ...activeert daarentegen de biceps spier. Ik hoop dat je even meeschrijft. Waar psychologisch onderzoek heeft aangetoond... ...dat de activering van de triceps... ...wordt geassocieerd met het afwijzen... ...van dingen die je niet leuk vindt. Dat je zo van talk to the hand, dat idee. En als je dus die andere neemt... ...dan is het van, want komt u maar, weet je wel. Het scheidt 25% te schelen met aanschaffen. niet voor het karretje. We zijn zo weinig aan het sporten... ...omdat alles op de slot is... ...dat we nu gaan gerekend gaat worden wat je met de winkelwagentje... aan calorieën en spieren kan opbouwen? Nou, het is meer dat, uh, dat je... als je je koopjesuitstapjes tot een minimum wil beperken... moet je gewoon het ouderwetse wagentje... blijven gebruiken. Daar doe je minder in... dan dat je een wagentje doet dus met zo'n... Uh, tricepsgreep. Oké. Okay. zeg ik het nou goed? Triceps of biceps? Ik, ik, ik weet het ook niet meer hoor. Triceps. Nee. nee, triceps, okay. die worden, die worden, nee, triceps die, die is met afwijzen van dingen. Oké. Okay. je zegt van... weg jij, dat je is je handen... Ik, ik, doe even mee. Ja? Doe je handen zo naast je hoofd. En dan duw je naar voren. En dat, dat is de tricepsgreep. En die andere is dus dan de... De, de, de, de, de biceps. De biceps ja, is okay. de Dus, dus Oké, okay. dus je moet de paal... Nu moet je dingen... Ja, nou, ik vind het nogal een ondernemers. Dus dan moet je zeg. maar zeggen tegen die vrouw... Van, uh, doe maar die andere... Uh, blijf deze wagen gebruiken. Niet die andere. En het mooiste is ook al als je een wagen neemt... die met een heel slecht wiel hebt. Ja, die, die elke keer het één ja, kant dat, wil. En oh, twee, moet je toch, tegensturen. Ook Sorry. ook En dan elke Ja, ja wat, dat doe ik dan altijd. Dan bots ik toch altijd tegen een, een waagje ja, een, van een mooie vrouw. Sorry. Oh. Alweer. Hé, dat is toch grappig. Nou ja, de volgende keer tracteren we. elkaar. Ja, en dan ga ik weer een rondje mee en dan kom ik van de <laughs> andere kant. Bam, Ja. Ik oh, weet niet wat ik moet weer. elke keer in het pad zijn. <laughs> nou, en dan zegt mevrouw, vrouw. Haar nou maar even op. Ze heeft het best wel in de gaten. Ik zeg, nou mooi. Misschien dan... Nee, sorry. Wat irritant zo, man. Ja, ja ik bedoel, ik verveel me echt te stierlijk. Dan vraag ze of ik een keer meega. En dan echt, dan loop ik... En ik weet totaal niet wat ik moet kopen in zijn winkel. Ik ben vrij snel klaar. Brood, brood. Ja. Een stukje chocolade toe. Dan denk ik, oké, okay, dat verdient dan. Hoewel maar ik heb dat je al een in gehad vandaag? Nee. Ja, ja, het is wel minimaal wat ik eraan gedaan heb in Sinterklaas, hoor. Oh, ja, en heb je ook niet de letter bij je vrouw de dus schoen gestopt? Nee, ik had me wel voorgenomen om toch wel iets te doen. Maar het, de S van is, Schatje? Ja, nee, ik, ik heb er eigenlijk niks aan gedaan. Nou, kopen van letters zo. Ja. De Sinterklaas. Nou, ik denk dat die bij ons gewoon voorbij rijdt. En letter. een mooi gedicht gewoon erbij. Lieve Schat. De S van Schat. Ik ben bijna geïnspireerd. Misschien doe ik het nog wel even. Nou. Ja, misschien doe ik het nog wel. Nou goed, plaat die ik eigenlijk uit. Oog was verloor is deze, deze band. Daddy was a real good dancer.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 Jeez. Ik Ken die gast helemaal niet? Heeft hij Wat ziet hij er? wat ja, een mooi danspak heeft hij Ja, je vader was vroeger een hele goede danser. Ja. ja. Strekker van dit verhaal, Dismammable Plan. Dat is zo heet de band. En dan is de vraag altijd weer, maar komt dit, die naam van Dismammable Plan? Nou, het komt uit de film Groundhog Day met uh, Phil Connors. Phil? Hey, Phil? Phil? Phil Connors, Phil Connors, I thought that was you. Hi, how you doing? Thanks for watching. Hey, hey, hey. Ja, terwijl Phil Connors, Phil Connors is dan die gast die elke dag tegenkomt en hem uiteindelijk allerlei verzekeringen verkoopt. En de de de de hoofdrolspeler beleeft natuurlijk elke dag hetzelfde, compleet hetzelfde. Elke keer komt hij dezelfde mensen tegen. Elke keer ont ontmoet hij alle, komt hij in alle situaties terecht... en moet hij een verslag doen van de Groundhog Day. En deze Phil verkozen verkoopt hem uiteindelijk... één groot, compleet verzekeringsplan. En dat heet Dismammable Plan. Daar zit alles in. En deze band was zo grappig. Die heeft de hele band nou vernoemd. Nou, dit is, deze scène die je net een beetje hoorde. Dus dat nou, is wel weer grappig. Nou goed, dat vind ik dan wel leuk hè, in de wereld. Ik zie ja. dat je al kijkt waar nou, al sneeuw gaat het... vallen. Nou nee, er, er is al, al sneeuw gevallen. Ja, oké. Okay. Uh, ik, ben, ik ben hem aan het delen, maar ik, dan moet ik wel verder gaan. Oké, okay. nou goed. Oh. Ja, ik vond het ook wel spannend. Ik had mijn uh, kozijnen van mijn... Uh, uh, noem je dat? Een zomerhuisje had, had ik gerestaureerd. Weet je wel? Ja. Dat klinkt meteen alsof je een heel oud museum aan het restaureren bent. Maar dat valt mee. Maar goed... Uh, en daar moest de verwarming moest ik van de kant afhalen. Die hingen onder aan de ramen. En dat vond ik best wel spannend om uiteindelijk zeg maar, dat allemaal weer aan te sluiten. Vooral met een klein slangetje wat uit de grond kwam. Ik denk: heb ik de goede koppeling? Nee, de verkeerde koppeling. Oh, nog een stukje afknippen. En toen past je niet net toch. Dus alles aangesloten. En je wel, een dag later, daar kwam de vorst. En toen oh. had ik de verwarming net allemaal met je draaien. Oh. Dus, uh, en ik heb ook geen. Uh, heeft zo... het al gevroren dan? Dat heeft al gevroren dan. Nou. Oh god. Zeker. Ik heb al twee baantjes geschaatst. Oh, heerlijk. Ja, op het watertje ja. binnen in de tuin, hè? Gewoon, gewoon water ja. wat ze hebben opgemaakt. Ja, ja, over slecht weer gesproken. De, ja. In Denemarken hebben tientallen mensen echt noodgedwongen de nacht doorgebracht... in een filiaal van Ikea, de woonketen. Oh, wat vervelend. Ze liepen tijdens een enorme sneeuwstorm ze in bedden die in de showroom stonden. En het waren zes klanten en 25 medewerkers. Maar Eigenlijk vonden ze het allemaal wel gezellig. Ze keken naar programma's op de vele televisies in de winkel. Er was koffie, bier, snacks. En ze moesten vooral allemaal lachen om de situatie hè? Dit maakt ze waarschijnlijk niet nog een keer mee. Koffie en bier? Ja, bier. Snacks. Nou ja, je hebt natuurlijk bij de Ikea altijd zo'n restaurant. Maar dan heb je ook, ook zalm en zo. hè? Mm. Maar ja, ze gingen daar gewoon slapen. En, uh... Dit is wel leuk hoor, dit. Ja, ik zou het, uh, het is toch een wens van een hoop mensen. Van, ik zou wel eens een keertje in de Ikea willen slapen. Nee, eigenlijk liefst gewoon zeg maar... In een waarhuis. In een warenhuis. Maar in dan de gewoon... etalage ook In de etalage. Ja. Ja, nou, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. En dan zeg maar gewoon wel even een tijdje oefenen. Voor, want ik bedoel, er moet toch wel iets gebeuren. Dus ook in dat, in dat bed, in, ja. uh, in de etalage. een tijdje oefenen. Ja, een tijdje ja, ja. oefenen. En hoe gaan we dat doen? En dan doen we zo. En zo moeten we toch wel even een tijdje volhouden. Want anders is het een beetje gênant, hè? Ja, ja zeker. Als ik... mensen dan staan te kijken. Nou, wat wordt de voorstelling? Ja, die was kort, zeg. Jezus, die was kort. Ja. Dat moet er. Jezus, gênant. Nou, doe de gedaarden weer dicht. Dus er moet wel iets voorstellen als je daar gaat liggen, zeg maar. Nou goed, ja. we zijn al een beetje laat. Maar daar is nog één plaat van straks de Zandvoortse berichten. Want dat is ook alweer de tijd voor. En we zitten te kijken wat we ook nog meer hebben. Oh ja, dit is ook wel. Weer een lekkere dramatische stem. Jali moet ik het denk ik uitspreken. Hate me. Hate me. Fuck you. Tell me how you like it. But I'm so... Indecisive I can't decide what shoes to wear Or where my life is Yeah, So why are you like this Yeah, It's not my fault My head is heavy I'm not ready for this I'm trying to find a remedy But my heart in a twist You wanna commit Oh, I need to dip oh, I need to dip Don't open your heart to me Cause you don't even know to me That my exes around telling all your friends that i'm the bad guy you just want attention telling me i need to act right now i'm just a boy that your dad don't like but try to fill a void with my tonight Get you like propane trying to blow things up in my face baby it won't change if you don't learn from your mistakes and now you're just the girl i hit up sometimes and maybe we should leave it at that En hij vindt een EP'tje uit. En om het EP'tje dit te vinden. Hate me. Het EP'tje heet allemaal die sorry. Oké. Okay. Dus hij maakt het meteen weer goed. Mooi is dat. Voor die... Mensen die eigen inzicht hebben. Ik denk zelf een klootzak. Oh, sorry. Had ik niet moeten zeggen. Dat is wat mooi. goed. Ik heb het van die cliënten ook altijd. Cliënten kunnen echt zo uit de... Uit de, uit de hoek vandaan komen echt met de opmerkingen laat zich ja, sorry sorry, sorry ik moeten het doen ik zeg wat mooi is dit zeg het mooi zeg mooi, mooi <laughs> dat je er gewoon echt binnen een half uur tot één keer komt dat je denkt van ja nee ik had het toch niet helemaal zo moeten doen eigenlijk in plaats van dat je daar sommige mensen blijven daar echt jarenlang in zitten <laughs> heb ik voorbeelden? voorbeeld ja die heb ik maar die ga ik niet delen nee, hier nee ik je kan, kan ze ander een nepneem nemen <laughs> ja, een nepneem noemen ik bericht. word gered hoor ik net zandvoorstuur berichten vertel oh we zijn met de berichten ja okay, ik pak hem wel nou, even ga jij maar eerst goed even. de kerst valt vroeg in uh, in Zandvoort, de die van het museum... Zandvoort, ik moest even inkomen. Uh, hebben ze namelijk 350 kerststallen uh, tentoongesteld. gesteld. Kees Roos, of Kees, Kees Roos, kan je het ook uitspreken. Die uh, uh, heeft een sprookjesachtige tentoonstelling gemaakt. Hij heeft allerlei kerststallen uh, verzameld. Hij is zelf ook een beetje onder de indruk van die dingen. Je denkt van ja, vind ik ze mooi, vind ik ze lelijk, ze zijn bijzonder. Ze zijn apart, daarvoor heb ik ze... Aangeschaft, Ze waren ook duur. Echt oplopend tot wel duizend euro per exemplaar. Oh. En hij heeft ze over de hele wereld weggehaald. Azië, nou gewoon in Europa, maar echt over de hele wereld. En verder heeft hij in de binnentuin van uh, het Museum echt een levensgrote uh, uh, uh, kerststal gemaakt. En zelfs de kleding van die poppen die er staan heeft hij ook gemaakt. Dus hij, is echt, hij heeft iets met kerst blijkbaar. Ja, dat ja, was zo veel, Dat is wel duidelijk. Goed, dus echt dat zeker. Hij is echt twee weken lang bezig geweest... om het op te, op te, op te zetten. Stoer? Okay. Ja. Wat heb jij? De boostvaccinatie is al begonnen. De locatie IJsbaan Haarlem is weer in gebruik. Die boost is natuurlijk als opwerper om de bescherming op pijl te houden. Maar de GGD Kennemerland heeft echt gezorgd... Van dat ze nu in Kennemerland daar terecht kunnen komen. Maar toch wel nadrukkelijk alleen op afspraak. Niet zoals in Gouda... Dat daar gewoon zomaar uh, ruimte over is, hè. In ja. Gouda uh, hadden mensen van nou, we hebben het toch gezet, komt u maar hoor. Maar uh, er wordt geschat, of uh, wordt opgeschaald om dagelijks zoveel mogelijk afspraken te kunnen regelen. Ja, nou, dan mag ik, je... ik ben er klaar voor, hoor. Ik ben er alleen uh, welkom, zeg maar, als je al in een booster zit. Hè? Als dus... je een afspraak hebt gemaakt? Van. Nee, als je een booster hebt, toch is dat? is toch de boosterprik? Ja. Dus is vooral als je in een booster zit. Dus, nou, de meeste mensen boven de, de 60. Als je een booster nodig hebt. Ja, als, je, als... Nou, je... zit niet in de booster in je lijf. Het gaat ja, alleen hoort, maar achteruit, Je hoort hoor. wel, ik ben nog niet zo serieus, dus ik ga hem nog niet halen. Maar ik ben nog niet boven de 60, dus ik hoef nog niet. Nee, dat De niet. oudste inwoners van Zandvoort is 107. Mevrouw Vliesta uh, Amelia... Kastlin, ik denk Kastien, ik heb het verkeerd Goudriaan. Is vorige week. Ja, is 107 jaar oud geworden. Tot vorig jaar. Vorige, vorige week zelfs. Woonde ze nog zelfstandig. Geheel. En ze is nu bij de Arie Kerkman Flat. Een paar keer gevallen. En dat is. Ja, dat, dat is. Uh, zonder letsel is dat uh, gebeurd. Dus daar komt ze goed vanaf. Maar ze vond het toch wel fijn om nu te verhuizen naar het verzorgingshuis. En. Uh, nou ja, goed. Het is, het is bijzonder. Ze heeft het nog wel uh, gevierd. In bescheiden vorm natuurlijk. Ook met wat kinderen erbij. En het grappige is dat verhaal is ook, Ik kan het nog herinneren van vorig jaar. Toen werd ze 106. Toen stond het ook in de stad. <lacht> ze is eigenlijk op een andere dag geboren. Maar haar vader was een beetje in de war. Was uh, machinist op de sleepboot. Hij kwam uh, later terug. En toen had hij een datum doorgekregen. Je moet even uh, aangeven wanneer ze geboren is. En toen had hij de verkeerde datum doorgegeven. Dus nou, grappig verhaal van Maar dat uh. zal dan misschien nog een dag schelen? Oh, een dag. Dat scheelt een dag. Geen jaren. hè ja was niet een jaar weg of zo. En dachten nou, we, wanneer moest ik ook aangeven? Was, ja, was dit het half nou, juli of was het half juli? Al juli? Al ik weet het niet hoor. Dat is eigenlijk wel voor mij. Hoe groot is het kind eigenlijk? Ja, ik ben een jaar weg geweest, maar er is zomaar een kind. Dus. Ja, dat is wel raar. We hebben helaas, helaas, helaas, de, door de huidige COVID-maatregelen... maar vooral ook de groeiende belastingen en de zorg... de nieuwjaarsdag 2022 gaat niet door. En uh, het is erg jammer dat zo'n mooi programma dus weer niet doorgaat. Het virus is hardnekkig. En uh, nou ja, we hopen dus gewoon wel dat het uh, volgend jaar uiteindelijk wel doorgaat. Maar ja, iedere winter gaan we dit houden, ben ik bang. Maar ja, dat is niet anders. Ja, en, en het andere jammer is ook dat de voorstelling Oma's, Oma's Wil... van toneelvereniging Wim Hildering... is ook uitgesteld. Ik dus moet uh... even lachen naar die foto. Ja, hij is leuk, hè? Ja, het is dat ze alle twee kleren aan hebben. Maar het ziet er toch uit, heel apart. Een man ligt half op een vrouw. En die vrouw kijkt heel moeilijk. En die man schijnt wel Je leuk te vind vindt het wel relaxed. Die ja. vindt het wel relaxed. Die ligt wel Goed. lekker zo. Jammer dat dat niet doorgaat. Ja. Dat, dat vind ik wel jammer. Maar misschien, nee, nee, dit... wat we zijn en dat is. Nee, dit was uh, het laatste gehouden optreden uit 2019. Die heette Betsy. Ja, nee, dat snap ik. Batsens. Hij, hij kijkt, wist moeilijk. dat hij hier publiek had, hè? En hij heeft geen idee wat hij doen is. Maar goed, verder. Um, ja, over die nieuwjaarsduik. Daar was natuurlijk wel een mooi uh, filmpje van vorig jaar gemaakt. Door een of andere... Uh, Kees van Amstel zat er ook volgens mij bij. Dat ze het eigenlijk allerlei mensen proberen tegen te houden die toch een nieuwjaarsduik gingen doen. Maar heel veel ja. mensen gingen ook gewoon een nieuwjaarsduik doen. Gewoon met een klein groepje gingen ze toch de zee in. En dat ging iedereen nog eens een keer uh, nou, applaudisseren. Iedereen was te blij. met ja, mooi hoor, gaan jullie een nieuwjaarsduik doen? Ik denk ik ja. Waarom moeten die gasten gewoon niet een gesprek krijgen met de burgemeester? Om ze, als iedereen er toch weer een. Ja, als jij in je je achtertuin of vijf hebt je springt erin op nieuwjaarsdag, dan mag het ook. Blijf gewoon binnen. Wat doe je daar in godsnaam? Goed. Er is een nieuwe lokale uh, politieke partij uh, opgericht. Dat heet ZEE. En ZEE staat voor. Daar uh, um, zit ook alweer. Ik heb het opgeschreven. Zandvoort Echt één. En dat is voor eensgezinsheid. En uh, het is ook voor uh, bentveld. En uh, ze wilden de invulling van de bestuurscultuur. Uh, minder polarisatie uh, gaat optreden. Transparantie. En ze hebben deze deelnemers hebben al meegedaan in die cursus. Ik kan me nog herinneren dat er ooit iemand anders in de Zandvoortskrant was. Die had ook meegedaan in die cursus. Die zat er ook over na te denken om een politieke partij te starten. Ik weet niet of je hier deel van uitmaakt. Maar goed, het zou best kunnen. Dus uh, ze waren ontevreden. En ze dachten, het moet, vindt het allemaal anders. En uh, ze hebben onder andere hebben ze het over wonen, armoede, ongelijkheid. Dat zijn, staat op hun kies, uh, kieslijst of in hun programma. Die binnenkort nog officieel wordt geschreven. En uiteindelijk gaan, wat was het ook weer, vijf leden van deze, van deze lokale partij. Gaan op de kieslijst die in maart wordt gepresenteerd. En de partijbelangen zijn ondergeschikt aan het dorpsbelang. Dus wel het dorpsbelang is het allerbelangrijkste. Vertel wat u wilt en wij draaien. Dat is populisme? Ja, ja. Dat is toch een beetje populisme? Ik weet het niet. weet je afhoor, want het lijkt me heel moeilijk... om als um, politieke partij aan de bak te gaan... en toch een verschil te maken en alles in de goede richting te krijgen. Goed, succes. Okay. Nog meer tot hetzelfde Stans voor bericht. Net, tweede gedeelte van het We hebben nog veel meer. Natuurlijk. Eerst even lekker synthesizers hier. Barry Ann. 33 times. Times, vindt wel van de hoge kant. Nou goed, is dus is een man op, uh, werkingen. Dat is Zo grappig. Wij hadden iemand uh, uh, op het werk en die was aan het reinterageren. Ik had het moeilijk woord, kan ik nooit mijn bek krijgen. Maar goed, die was opnieuw zeg maar, terugkomen op de werkvloer. Zo heb ik het uh, ook ont ontweken, dat woord. En uh, dat was een man. En ik werk eigenlijk met vrouwen. En dan merk je toch van: hé, hey, mannen hebben toch een heel andere humor. En je ja. kan echt hele harde opmerkingen maken. Dat was ik allemaal vergeten gewoon. Dus die zijn allemaal weer terug bij mij. Dus sorry als er nou af en toe weer eentje uitvloept bij mij. Maar dat komt omdat die gasten bij mij heeft aangewakkerd. Wat voor gast is dat dan? Dat was een man. Een man kwam gewoon bij ons weer opnieuw op de werkvoer uh, oh, okay. rondkijken. En langzaam weer in het vak uh, zo manoeuvreren. Oh, die moet die... ook uh, begeleiden met taartenbakken en dat soort dingen? Ja, kom, die kwam er gewoon tussen om te kijken. Om te kijken oh. of hij, wat hij het uh, werk leuk vond. En uh, welke richting hij op wilde. Dus hij heeft bij ons echt twee maanden rondgelopen. Oh, hij heeft okay. ons echt uit de brand geholpen. Echt, uh, van, we hadden soms echt wel een beetje handen tekort. Handel tekort aan het bed. En die duizend oh. euro hielp helemaal niet. Nee, die had ook anders in moeten zetten. Hè? Ja. Goed, uiteindelijk uh, is hij ook weer weg. Hoor. Maar ik vond het wel even leuk om weer met een man te werken... in plaats van altijd vrouwen. Met vrouwen dus je moet je toch altijd... grappen Nee, Willen met vrouwen te... moet je altijd een beetje... Oeh, hoe oh, kan dat wel? Nee, ik doe het maar niet. En bij hem moet je gewoon... Paf, hoi, ben je een kapper geweest? Jezus, gast, kon ze er niet, niks beter van maken. En hier maakt hij het af. He? Ja? Terwijl die vrouwen, die zien het al, maar die zeggen er niets over. Die denken van, nou, het zal wel. <laughs> Weet je wel... <laughs> Dus de, nou, ik vond het wel weer even verademing. Ja, voor sommige mensen is het vrij normaal om met mannen te werken. Nou, voor mij is dat niet zo. Goed, het is uh, alweer kwart voor negen hier bij Zandvoort. Ja. Wij kijken nog even naar de wereld. En ik, ik zei al, vanochtend hoor ik het, nieuw, uh, gister, hoor ik het nieuws over uh, dat onder andere, uh, uh, andere 13.000 bedden nodig zijn. Niet voor IC, dat weten we nou wel. Maar voor gemeentes... Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... zijn er duizenden extra plekken nodig. Maar bijna niemand steekt zijn vinger op. Jazeker. Nee, niemand steekt zijn vinger op. En dat denk ik denk eigenlijk zou het gewoon makkelijk kunnen. Want uh, waar moet je die asielzoekers dan eigenlijk uh, opvangen? Dat is een beetje de vraag. En dus zul je zien wat je de afgelopen maanden ook al hebt gezien. Namelijk meer plekken waar mensen worden opgevangen. In sporthallen, uh, in evenementenhallen. Precies, die zijn nu allemaal leeg. Want er mag niet gesport worden. Dus ik vind het een hele goede oplossing. Ja, toch? zeker. Alleen in Ter Apel loopt het een beetje momenteel uh, vast. Daar hebben ze heel veel mensen opgevangen. En dat zijn vaak ook uh, mannen alleen die toch wat gefrustreerd worden. En die gaan de boel, uh, ja, verstieren. Echt verkloten gewoon, een beetje al In buslijnen echt vervelend doen. Gewoon naar binnen lopen en niet betalen en onbeleefd zijn, spullen stelen. Dus ja, dat gaat dan weer dicht. Dat is wel weer jammer dat je denkt... ja, jezus, echt, dan ben je te gast. Maar ja, soms zijn het ook mensen... die totaal geen kans maken en die, gaan het, die hebben... Zoals, ik heb niks te verliezen. ik ga er gewoon een lekkere... gezellige bende van maken. Nou, leuk. We nou, lekker we je, dan. Verknaal je het veranderen. Goed, heb jij nog uh, onder het mond van... hé, hey, dat is raar. Dat is raar. Nou, dat zijn genoeg rare dingen. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb hier... Uh, er is een vrouw geweest en die woonde in Middelburg. En uh, die was gewoon de achtertuin. En is gewoon ineens in een soort... Sinkel achter iets gevallen. Okay. Hulpdiensten zijn twee uur bezig geweest om uh, die vrouw te redden. En toen ze uiteindelijk uit haar benarde positie was gered, bleek ze wel op haar eigen benen te kunnen staan. Dus dat gelukkig niks gebroken. Okay. En uh, ja, eenmaal boven de grond uh, was ze toch wel heel blij dat ze er allemaal geweest waren. Maar ik vraag me dan nog wel af van, mm. had ze dan toevallig een telefoon uh, in de achterzak of zo? Want als jij daar gewoon uh, daar een beetje op zo'n avond in het donker vast zit. En uh, hoort iemand je wel, weet je wel? He? Weet je <laughs> ergens uit de grond. Maar is moeder? Geen idee, weet ik veel. ja. ja. Die is in de tuin dus al bezig. Later even bezig, vervelend. Ik moest ja, altijd helpen in die tuin. Nou, is lekker bezig. Ja. Het ik weet niet, ze is wel later die tuin. Nou, ik zie het morgen wel. ja, nou ja ze heeft gelukkig weer uh, geholpen, dus ja. uh, blij toe. Gesprekken worden nu gevoerd met die vader. Kijken hoe toch zo'n heel groot gat in de tuin komt. Ja, wat was je van plan met zo'n groot gat in de tuin? Ja, zeker. Het begrafenis was niet gelukt. Nee, zo stekker. het op. De 95 F150 looked a lot like yours. Maar het didn't have value to drive En I ik in de <middels> door. Of that sunshine op de gate, Enough. Ja, voor, nou ja goed, je hebt geen oude druk. Kan je, je nog herinneren dat je, je wel eens een lifter of een lifter hebt meegenomen? Kan je dat nog herinneren? Nee. Nee. En het ergste is, ik heb het nog zo beloofd, vroeger toen ik zelf lifte. Ja? Van, uh, van moet ik wel betalen? Nee, zegt hij. Als je maar wel belooft, als je een lifter ziet, dat je die meeneemt. Maar, okay. maar ik moet ook zeggen, ik zie ze eigenlijk niet. Ik heb, er, ik heb wel mensen spontaan een lift gegeven. Oké. Okay. Dus dan uh, was ik in het ziekenhuis. Dan kom ik Nee, maar dan kom je in het ziekenhuis. En, we... en toen had ik een auto bij me op dat moment. En toen kwam ik hem tegen. En hoe ben je met de bus? En zegt van nou, anders rijd je toch met mij mee? Nou, dat is toch ook een lift? Dat is ook een lift. Ja, dat zeker weet Ja, ja nee, dat... ik heb het ook heel vaak geprobeerd, maar. Die gingen bij mij niet in de auto. Maar goed ingeschat denk ik ook hoor. Dat wordt natuurlijk een grote ellende zeg maar. Dus, uh, maar nee, ik heb pas alleen nog een lifter meegenomen. Op het industrietrein stond een man. En hij, die twijfelde zo en die deed zo zijn duim omhoog. Ik denk, hé hey, grappig. Dus nou, In ja. de auto. En ik denk, uh, de, ook verder niet een vrouw of zo. Ongemakkelijk. En hij zegt van, ja, ik heb een auto gekocht. En die moet ik ophalen. En dat is hier ergens. Maar uh, hij zegt van, uh, ik pak de tom-tom er wel even bij. Dus toen hebben we ah. tien minuten met elkaar in de auto gezeten. Dus toch altijd wat je denkt van, hé... Hey, met je ongemakkelijk kijk wat we hiervan kunnen maken. Weet je? Ja. Nee, ik vond het zeg groepen, ik kan me nog herinneren, dat vroeger op vakantie ging dat er echt heel veel mensen langs de kant van de weg stonden. Ja. Echt met een rug, met een backpack, weet je wel. Ja, uh, en die stond gewoon met een duim omhoog. Nou, deze neem ik niet mee. En toen heb ik al wat mensen ook wel meegenomen vroeger hoor. Dat was het punt. Ja, nee, maar ze staan er niet meer. Wat uh? Ze staan er niet meer. Ze staan er niet meer. Nee. Kijk, en ik denk ook zeker als je met z'n tweeën bent en er staat eentje op de lift, dat je denkt, maar ik weet niet, in mijn eentje zou ik het minder gauw doen. Nee. Of nou goed, het is de zaterdagmorgen, uh, sowieso de, de hele zaterdag is misschien een beetje dag om wat klusjes te gaan doen. En vandaag in de krant te lezen dat uh, het uh, woondepot uh, vaak te krap, ja, ik denk wat bedoelen ze dan ermee? is het allemaal te krap gemaakt waardoor de bouwvakkers er dicht op elkaar staan. Gaat het weer over de corona, dacht ik wel, nee dat heeft niet mee te maken, heeft te maken dat, uh, dat het meer geld gaat kosten. En uh, bouwbedrijven die gaan ook meer geld vragen. Ook omdat de lijst langer wordt. En denk ik, we gooien gewoon, op de gewoon bovenop de prijs. En wie weet haken mensen af. En als mensen dit echt graag gaan willen, die betalen gewoon die prijs wel. Dus uh, ze moeten nu eigenlijk al een beetje gaan rekenen dat 20 tot 25 procent duurder wordt om iets te laten verbouwen. Ze zeggen ook al, uh, hout is goud. Nou, dat vind ik op zich ook wel meevallen. Pas alleen nog hout gekocht, dat was geen goud. het was voor de helft rot, maar net voldoende om er toch iets mee te doen. Want ik koop heel veel tweedehands, hè. Dan tweedehands kan je, hout. Dan kan je bijvoorbeeld heel veel dingen, de prijs gewoon drukken... door gewoon tweedehands dingen te kopen. Vol dus eiwitten, dat... vol wurmjes. Wat? Vol eiwitten, vol wormpjes. Ja. ja, vol wormpjes, ja. <laughs> nee, goed, het was echt een, een of andere uh, kaapoort geweest. En ik had twee grote balken nodig. En ik kocht er vijf. Ik heb er net twee knappen uit kunnen halen. Okay. Dat voor 20 euro. Nou, stond is het toch netjes. Nou, dat is zeker netjes. Uh, dat is netjes, netjes. oud. Dat uh, moet je anders wel meer voor betalen, zeg maar. Dus houd even rekening mee als je denkt van ik ga verbouwen. En heel veel mensen zijn momenteel aan het verbouwen. Hè? Omdat uh, verhuizen gaan niet lukken. Want die huizen zijn van nee, aan de hoge kan kant De Die kant wel zeker. Uh, dus uh, dan gaan ze ervan. over. Nou, dan gaan we gewoon het geld gebruiken om ons huis uh, uit te bouwen. Ja. Zeg het wel even tegen de buren. Dat, dat is ook wel handig. Ja. Dat heb ik ook nog nou, als Ja, als je gedaan. dat wil. Ik bedoel, de ga hier een Indiaanse man... Maar die heeft de Taj Mahal nagebouwd voor zijn vrouw. Oh, echt een waar? Een replica. Zo. En dit is hem dus gewoon. Ik zie hier een foto. Ik zal hem delen op onze Facebookpagina. En, uh, maar hij heeft dus, uh, het heeft zo'n 20 miljoen roepje gekost. Dat is ongeveer 235.000 euro. Wat zie je er netjes Nou, hè? het is echt... Uh, Ook tweedehands, denk ik. Tweedehands ja, spullen. Ja, maar hij is dus diverse malen naar de echte Taj Mahal gegaan... om te kijken of het goed ging. En uh, hij wilde het gewoon voor de gemeenschap. En uh, ja, als je het gewoon ziet. Het is gewoon echt een, mooie, een mooi pandje geworden. Het is echt een mooi pandje geworden, ja. ja. Heeft waar, meneer, heeft u daar een vergunning voor aangevraagd? Ja, ik denk het wel. En wie maar... zijn de dus geldschieters? Welke buitenland heeft hij garant voor gestaan? Nou ja, die man moet er toch wel wat geld hebben. Ja. Ja, anders, anders lukt dat niet. Maar, uh, het is, maar hij, gaat er zelf, hij gaat er zelf in wonen? Ja, hij woont er zelf in. Zelf? Okay. Ook voor zijn vrouw. Maar, maar het mooie is dus bij de echte Taj Mahal... die is dus gebouwd uh, en, uh, Vanwege zijn vrouw, die uh, Mumtaz Mahal... die was in 1631, en daar hebben we het over bijna 400 jaar geleden... Over, over tien jaar is het, 400 jaar geleden. Ja? Maar die was in het kraambed van hun veertiende kind gebleven. Ongelooflijk, hè? Hij heeft veertien kinderen is een, gebaard. Is hij zijn vrouw uit 1631? Ja, nee, nee. Van, de, van, de, de, van de man van de echte Taj Mahal-bouwer. Okay. Dat was grootmogel Jah Jahan. En groot zijn vrouw heette dus Mahal. Van de, van, en de, dus Taj, Taj Mahal is waarschijnlijk herdenking van de Mahal of zo. Okay. Maar ik vind het wel bijzonder dat zo'n man dat doet. Nou, een, een kleine ja. tasmahol gebouw, gebouwen. In een mol kom ik nog wel, maar in een tasmahol kom ik niet hoor. Nee, nee. nee echt, ja, ik vind het altijd wel leuker verhalen. Even ja, het dat zijn de... bijzondere. Zo'n man ja. die zo gepassioneerd is, dat je denkt ja. van... Ja, blijkbaar uh, dacht hij even wat zou ik in godsnaam voor mijn vrouw halen? Een bosje bloemen, is hij niet tevreden mee? Ik heb het thuis ook zo'n, die is niet tevreden, maar die wil altijd een plantje. Weet je wel? Maar ik vind bloemen leuk om te geven. Want bloemen zijn altijd net vervrongen dan een plantje. Ja, maar ik hij ik dacht zichzelf: ik doe gewoon een heel groot gebouw voor haar. Misschien is ze dan blijver. ja. Wie weet kan ik daar nog uh, een soort beloningje voor krijgen. Verwacht niks, hè. Alles wat je krijgt is meegenomen. Alweer. Deze plaat hebben we al gehad, dames en heren. Ik denk al het klinktje bekend. Eerst maar eens even uit. Party time. De laatste cd. De travel Horn geluidjes daarin, hè, Peter? I wonder Gives you the kicks, I think I got it, but I'm not gonna crash Don't wanna wait till uh -oh. it's over Ja, ze waren pas alleen in, in, in Nederland, logisch, ik kom uit Nederland. In Alkmaar, toen heb ik ze even gemist volgens mij. Ja, dat was in die coronaperiode en dan waren de kaarten ook niet zo makkelijk en afstand weet ik veel allemaal. Ja, ja, nu hebben we die omikron weer natuurlijk. En wat hoor ik vanochtend ook weer? Advies van de RIVM om kinderen uh, gewoon maar als hulpmiddel te gebruiken. Uh, gewoon een naald erin vaccineren, en, uh, want andere mensen willen niet, dus dan gaan we die kinderen gewoon maar vaccineren. Ik vind dat wel een goede oplossing. En het advies is ook, ook gewoon om geen kinderen te nemen. want die kinderen lopen ook gewoon overal maar rond en zo. En nou goed er is natuurlijk ook één grote groep die zich niet wil laten vaccineren. Daar moeten we respect voor hebben. Dus daar moeten andere mensen gewoon maar even een stap opzij doen. Ik vind het heel mooi. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus hup, naalt erin bij die kinderen. En dan kunnen die anderen gewoon even vrij rond blijven. Ik vind het een uh, heel creatieve oplossing. Goed, wat heb jij nog? Ja, je kan uh, in het huis van Home Alone kan je overnachting regelen. Oké. Okay. Maar ik moet zeggen, je moet bliksem snel zijn... Maar de prijs is zeer democratisch. 25 dollar per persoon plus extra kosten. Oh. Maar uh, omdat het Geven Extra uh, Centraal staat, zal Airbnb een eenmalige donatie doen aan Lariba Children's Hospital in Chicago. En uh, ja, het is natuurlijk wel bijzonder om daar te kunnen slapen. Het huis biedt plaats voor vier gasten. En uh, Bas is een of andere site. Zegt van nou ja, je mag uh, de feestdagen doorbrengen volgens de regels van mijn kleine broertje. Weet je, dat is dat idee. Oh mijn god. Dus eet gerust junkfood, kijk ons in op tv, le leen de affiché van de vader en ga voor je eigen factuur met een legendarisch strijdplan als gids. Ik word wel een maar... beetje onrustig als ik naar de foto's kijk. Ja, ja het is heel erg druk. Uh... Druk, druk, druk. Ja, het is wel een waanzinnig huis en Het daar. is wel een mooi huis aan de buitenkant. Ja. Zo, het is echt zo'n statig pond uit Amerika. Ja, dat ziet er leuk uit. Door ja. 22 dollar kan je... 22 euro, 25 22, dollar. Kan je een nacht slapen in dat huis? Ja. Dat is, dat Het is dat. wel leuk om daar kerst te vieren met, met, met je gezin. Ja, jij ja, bent met, met z'n vieren. Ja. Nou, dat is best een aardig We je moet idee. alleen even naar New York vliegen. Ja, dat is ja. goed. Ja, dat is een grappig baas. <laughs> ja, nou, ga, je, ga je We gaan even je. op naar het nieuws van uh, 9, uur. 9 uur. Een 9 uur stukje geschiedenis. We kijken naar de datum uh, 4 december. Uh, de dag natuurlijk voordat uh, straks Sinterklaas het uh, iedereen gaat bezoeken. Op gepaste afstand natuurlijk, hè. Ja, hij moet die anderhalve meter wel voor, vasthouden. Gisteren in het visieprogramma's gaan ook voorbij komen. Ook heel goed geregeld allemaal. Maar goed, ik spreek je zo in deel 2. Hoi.